12 uur. Freddy van met het NOS Journaal. In een groot deel van Turkije is de stroom uitgevallen. In Istanbul rijdt de metro niet meer en ook in Ankara zijn volgens Turkse media grote problemen. Ook de westelijke provincies waar veel fabrieken staan zijn getroffen door de storing. Veel fabrieken liggen er stil. Problemen in een hoogspanningscentrale in het westen zijn waarschijnlijk de oorzaak van de stroomuitval. Belgen van Marokkaanse afkomst dienen een klacht in bij het Antwerpse parket tegen burgemeester Bart de Wever, wegens discriminatie. Dat meldde Belgische media. De Wever suggereerde in het tv-programma Ter Zake dat racisme een gevolg is van de realiteit van negatieve ervaringen met bepaalde bevolkingsgroepen. Hij noemde daarbij de Marokkanen en specifiek de Berbers... Nederlandse luchthavens hebben vorig jaar een record aantal passagiers verwerkt. Voor het eerst waren het er meer dan 60 miljoen, 5% meer dan het jaar ervoor. De meeste passagiers vlogen via Schiphol, bijna 55 miljoen. Het aantal starts en landingen steeg ook, maar minder... doordat er grotere en vollere vliegtuigen werden ingezet. De stormachtige wind die inmiddels in het noorden is aangewakkerd tot storm heeft omgewaaide bomen veroorzaakt en wateroverlast. Gekantelde vrachtwagens leiden tot lange files en op Schiphol zijn tachtig vluchten geannuleerd. En ook in de buurlanden veroorzaakte windproblemen. In Duitsland in het Zwarte Woud worden windstoten gemeten van ruim 150 km per uur. En later op de dag wordt ook in het noorden van Duitsland rekening gehouden met windkracht 12. In België ook verkeersproblemen en bij Gent werd de omgeving van een woontoren afgesloten omdat metalen platen naar beneden dreigden te vallen. Het weer hier in het Waddengebied Stormkracht 9. In het noorden van het land zeer zware windstoten. Verder trekken er buien over het land met ook in de rest van het land kans op zeer zware windstoten. Tussendoor af en toe zon en 9 of 10 graden. De wind neemt vanavond iets af, maar de zware windstoten blijven vooral in de kustgebieden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen. A27 Almere-Utrecht tussen knoopmet Almere en Huizen 2 kilometer. De rijbaan is dicht, verkeer kan omrijden over de A6 en de A1. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van ZierfM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Het is dinsdag, het is 31 maart. Voor mij een beetje vreemde dag. Normaal zit Charles hier altijd. Maar ik heb een dagje geruild, Want uh, morgen doet hij de lunch. Ja, morgen is het 1 april. Dan doet Charles de lunch. Dat is geen grap hoor, trouwens. Ik. En ik ben dan druk bezig met het opbouwen natuurlijk... van onze jubileemaatzending van de vernieuwjaren morgen. Want dan bestaan we vijf jaar. Dus morgenmiddag om twee uur he, bij Café 4... gaan we... Uh, de vinyljaren live vieren. En dat doen we van twee tot vijf daar. Dat zenden hem ook live uit trouwens. Ja, u kunt het ook op de radio volgen. Maar u kunt natuurlijk ook gezellig... tussen twee en vijf naar dat café komen. Neemt u uw eigen platen mee... als u het nog heeft. Uh, LP-singeltje, mag allemaal. En die gaan we dan ook lekker draaien. Hè? Zo. Morgen dus, om uh, twee uur. en uh, Vandaar dat ik dus vandaag... ...voor Charles de Nust... waarnemen op deze dinsdag de 31ste. Allemaal in burpee! Ja, nou, Dolly is al verhuisd. Je zit uh, er maandag, geloof ik, met Charles samen. Ja, nou ja, dan doen we het maar alleen, hè. Ja, niks aan te doen. pop. Ja, we mijn weekje moet missen. Ik was er even een weekje niet, hè. Even een weekje gewoon ziek. Ja, nou ja, dat kan gebeuren. Gebeurt mij zelden, maar... Deze keer had de gaariep me toch te pakken, hoor, vorige week. Ja, nou. Hoest, als een gek. Oh, kort, weet ik het allemaal niet. Nou ja, laten we die ellende maar vergeten. Laten we maar vooruit kijken, en niet om. Nou, ik heb weer wat leuke platen voor u klaarstaan. Uh, mm, een heleboel nieuw werk, ook. Ja, er zijn nog wat nieuwe dingen weer vandaag uitgekomen. Wel vandaag uitgekomen, niet, maar... In ieder geval, er zijn wel wat nieuwe dingen die ik voor u heb. Gezellig, ja, ik weet het. Leuke nieuwe platen uitkomen, dan draai ik ze graag. Dat vind ik leuk. Gemixt met natuurlijk uh, wat oud werk. Vandaag ook nog een uh, 3-in-1. Ook dat nog. En die is van Julian Lennon vandaag. Niet van John, maar van zijn zoon. Ja, 3 van Julian Lennon vandaag. En uh, wat heb ik... Oh ja, ik heb ook de nieuwe single van Boudewijn de Groot natuurlijk. Hè? Ja, ik weet niet of jullie die al gehoord heeft. Ik weet ook niet of ik de eerste ben die hem draait vandaag. Denk ik het niet, maar... Uh, in ieder geval, we hebben hem wel. Het <tus> nieuwe album van Boudewijn komt uit op 17 april. Over een paar weken dus. Maar de nieuwe single, Witte Muur, die is er al. En die gaan we straks draaien. Dus voor alle fans van Boudewijn. Nou, even eh, geduld, maar hij komt er wel af. Die single dan. Nou, ik ben er klaar voor. Dus we gaan een lekker plaatje draaien. Miss Montreal, die heeft ook een nieuwe. Ja. Good to go, heet het liefst. Miss Montreal. Dat heet Man on a Wire. En daarvoor mis Montreal met Good to Go. 3-in-1-1. En die is vandaag van Julian Lennon. Same without love we can't carry on With the hunger, disease and the threat of you dropping the bomb I can change, you can change everything stelt nu dat ja. Julian Lemmon ja, Julian Lennon was dat... en dat... Dat nummer, dat heette... Uh, heet het ook uh, weer. Oh ja, Sunday. Uh, daarvoor hoorde u dan nog het uh, prachtige... Too Late for Goodbyes van het album uh, Valotte. Dat hij in uh, de jaren tachtig uitbracht. En uh, daarvoor hoorde u nog Everything, Everything Changes. En die, uh, het eerste en het laatste stuk, dus Everything Changes en This Sunday zijn twee stukken van een uh, heel recent album wat vorig jaar uitkwam uh, van, uh, van Julian. En uh, behalve dat hij nog steeds uh, leuk met, goed met muziek bezig is... is het uh, daarnaast ook nog eens een zeer begenadigd fotograaf. Hij heeft uh, onder andere vorig jaar een grote expositie gehad in een hotel in uh, New York was onder andere ook uh, gelijk weer uh, een reden... dat de hele familie Lennon weer eens even bij elkaar kwam. Dat kan allemaal, hè. De Julian, uh, Sean Lennon, de zoon van John en Joko. Uh, en ook natuurlijk zijn moeder, Cynthia Lennon, Lennon. of Cynthia Powell heet ze natuurlijk. Maar waar Julian dus de zoon van is. Ze waren er allemaal. En ze gingen ook allemaal leuk met elkaar om. Zelfs Joko Ono. Nou, dat wil ik wat zeggen. Um, Julian Lennon dus. En... Um, we gaan uh, eens even kijken, want ik ga nog één plaatje draaien. En dan uh, krijgt u het nieuws van mij. Ja, laten we dat van doen. Nog één plaatje en dan gaan we naar het nieuws. Ja, het regio-nieuws. Ik zou best als ze willen voelen en lekker stoeien. Maar er zit iets in de weg. Je moet niet verkeerd begrijpen. Ha, ik had jou het liefst in mijn bed.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 Weet je wat het is, baby? Ik kan er niks aan doen. Iemand was je voor. Ik ben te laat. Sorry, ik ben te laat. Yeah. Iemand was je voor. Je bent veel te laat. Je bent veel te laat. Iemand was je voor. Luister, je bent veel te laat. Je bent veel te laat. Je bent veel te laat.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 heeft een meisje thuis. Nou ja, oké, okay, dat is toch leuk dat hij een meisje thuis heeft. Ja, fijn dat hij het even meedeelt. He? Dat die andere dames het allemaal lekker kunnen vergeten gewoon wat Nielsen betreft. Ja, ook was Nielsen. <coughs> en het liedje heette Ik heb een meisje thuis. Oh, nou, ik ook. Daar nou een liedje van te maken. Voor Zandvoort en de regio. Dat vind ik dan ook weer wat overdreven. Daar een heel liedje van te maken. Een meisje thuis. Nou, oké. Okay. Leuk voor je. Gezellig. Nou zien dat je er houdt. Oh, ja. Regionaal nieuws, dat wel. We hebben niet veel, maar uit een goed hart. Na een ingrijpende renovatie is uh, zaterdag 28 maart de dorpskerk van Bloemendaal heropend. Het dorp liep uit om te zien hoe burgemeester Emmens de heropening officieel maakte door op de grond te slaan bij de ingang. Voor een propvolle kerk sprak presentator Urso de Geer, God leeft hij nog. Ursul de Geer met de betrokken uitvoerders van de renovatie. Deze renovatie was bedoeld om de kerk geschikt te maken als een flexibele ruimte, waar niet alleen kerkdiensten kunnen worden gehouden, maar ook door de week tal van activiteiten kunnen worden georganiseerd. Het is geluk zonder de ziel van het mooie kerkje uit 1636 geweld aan te doen. Ondanks de aanhoudende regen, harde wind en kou... ...namen afgelopen zondag zeven teams tegen elkaar op... ...in de vierde wedstrijd van de competitie Streetfishing. De jongeren tussen de 12 en 21 jaar gooiden hun hengel uit... ...om zoveel mogelijk roofvissen te vangen... ...in en rondom het centrum van Haarlem. De Street Fishing competitie werd georganiseerd door sportvisserij eh, Midwest-Nederland om jongeren meer te betrekken bij het sportvissen. Streetfishing is vissen met eh, lichte materialen op roofvissen in een stad. In verband met de zware westenstorm heeft het KNMI voor vandaag code oranje afgegeven. En dat betekent oppassen voor zware tot zeer zware windstoten die uh, mogelijk voor het verkeer hinder en gevaar kunnen opleveren. Vooral aan de kust kan het even flink tekeer gaan. Past u dus goed op uh, wanneer u de weg op moet. En uh, ja, nou, dat was het nieuws geloof ik. Hè. Meer heb ik niet, sorry. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag een onstuimige dag met in het noordwestelijke kustgebied en in het waddengebied een volle west tot noordwester storm windkracht 9. In de polder waait het hard tot stormachtig windkracht 7 tot 8 en er komen zware tot zeer zware windstoten voor 100 tot 120 km per uur. Verder schijnt het schijnt geregeld zon maar het komt ook tot buien en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond en komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook enkele opklaringen. Er vallen enkele buien met kans op hagel en onweer. En bij iets minder wind, kracht 7 tot 8, daalt de temperatuur naar 5 graden Celsius. Dit is in de seventies opgenomen Dan had ik het ook geloofd hoor Maar het is gewoon een nieuwe plaat. En uh, klinkt lekker Frazzy Ford heet het meisje Echt een echte, ouderwetse sound he. Een lekkere oud-hemmeltorgeltje Het dan heet Septemberfield Frazee Ford Is gewoon lekker Ja Well the head bloodstream zing. I've been spending up a time, couple women by my side.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 ...van het album X. En uh, het dat heet Bloodstream. Weet niet, maar volgens mij hebben ze het hele album al op single uitgebracht. Maar goed, dat is allemaal natuurlijk Bloodstream... ...en dat uh, staat nu weer in de hitbreed. Allee, de dus. boel wel leven. natuurlijk. U luistert nog steeds naar C.F.M. Zoals het CFM is. Nog ZFM, he, dit. Ja, ja. Dus vandaag 31 maart. Broken hearted. Tell me when it kicks in. Ja. En dat is Oskar. Tell me when it kicks in. Vind ik ook. Broken hearted. Nou geweldig. Ed Sheeran. Op ZFM wordt iedere hou hou hou. Son, smoking yeah. van more than a feeling, hè, deze band. Oh Dat is al iets anders. Smoking heet het. Wat een geweldig. Lekker liedje. Ja, wat een heerlijk liedje. Dit is Norman Greenbaum. Spirit in the Sky. Ja, dat, doen we, dat heet Spirits in the Sky. Dan hè, Friend in Jesus. Nou nou. Aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag. Dan kunt u ook weer op uh, CFM de matthäus horen, is morgens. Ja. Uh, in zijn geheel, hè, dat u dat even denkt. Ja. Maar ik had u de nieuwe single van Boudewijn de Groot beloofd. En uh, die heet Witte Muur. En die komt hij dus.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 Van jeugdig ongemak, dwars door de wilde beestentuin van kamperd monk en niets Niets nut gekleed in zwart en grijs, dolend in kleur opskurk. Ah, hoe veel Steeds weer voortgejaagd over al die groenere heuvels onder hemelen van azuur. Ah, hoeveel kleuren kun je vinden in een witte muur? Het schemert blauw in het laatste uur van een korte herfstdag. De klok verschuift naar de wintertijd en slaat een extra slag. Ik wacht en weet dat wat ik schrijven wil, zal komen. Op de duur. ah Hoeveel kleuren kun je vinden in een witte muur? En dat was dan, uh, de nieuwe single van Badwijn de Groot. En dat nummer dat heette Witte Muur. Het komt van zijn album <coughs> uh, Achter het Glas. En dat album dat komt 17 april officieel uit. Ook op vinyl, trouwens, dacht ik. Dus ik weet wel als ik, het, uh, dat ik zeker geen cd ga kopen, maar dan, dan wil ik wel echt een vinyl hebben hoor. Ja, tuurlijk. Goed, het eerste uur van CFM Lunch op deze dinsdag 31 maart zit erop. En uh, wat u op de achtergrond hoort, dat is de Diamond Five. Ik weet niet of u dat wat zegt nog. Ah, vast wel. Er zijn vast wel heel veel jazzliefhebbers die dat nog kennen. De Diamond Five, Harry van Beeken, Volgens mij Kees Mal, Kees Slinger. Uh, Frank Noya zat erin. En Johnny Engels, ja... Beroemde band toen hoor, tijd in, in uh, 60, 70, jaren, 80 jaren. Ze regelmatig zien spelen in de jazzcorner in Harlem. Ja. Een van de toonaangevende jazz ensembles voor die tijd. Nou, we gaan naar het nieuws en het weer. Geniet u nog eventjes van de Diamond 5. Ik ben terug aan de andere kant uh, van het uh, weer en nieuws. Tot zo.